Uur. Moudreurs met het NW Journaal. Twee van de België zijn opgepakt. Zijn familie van de terroristen die in maart aanslagen pleegden in Brussel. Dat meldt de VRT. Een van hen zou de neef zijn van de broers Bakrawi... die zichzelf opliezen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek. De twaalf terreurverdachten werden vrijdagnacht opgepakt bij een grote antiterreuractie. Ze zouden een aanslag willen plegen in Brussel... tijdens de EK-wedstrijd België-Ierland gisteren. Drie van hen zitten nog steeds vast. Turkse militairen hebben zeker acht Syrische vluchtelingen doodgeschoten... toen ze de grens met Turkije wilden oversteken, melden Syrische activisten. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... hoorden de slachtoffers allemaal bij dezelfde familie. De doden zouden drie kinderen, vier vrouwen en een man zijn. Acht Syriërs raakten gewond... De familie kwam uit het oorlogsgebied in het noorden van Syrië. Vorige maand zei Human Rights Watch ook al dat Turkse grenswachten schieten op Syrische vluchtelingen... om te voorkomen dat ze het land binnenkomen. De UEFA is opnieuw een onderzoek begonnen naar wangedrag van supporters op het EK voetbal, onder wie die van Hongarije. Supporters van het land gingen gisteren tijdens het gelijkspel tegen IJsland op de vuist met stewards... Het onderzoek van de UEFA richt zich ook op de fans van België... die gooiden met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Ierland. Gisteren werd al bekend dat de UEFA het wangedrag onderzoekt... van supporters van Kroatië en Turkije. Bij een ongeluk op de A2 bij Nieuwegein... zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Zes mensen raakten licht gewond. Op de rijbaan van Nieuwegein naar Utrecht... botsten twee auto's tegen elkaar. Een van de twee wagens kwam ondersteboven op een vangrail terecht.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 Op de A9 staan in beide richtingen voor de wijkentunnel files met een lengte van 7 kilometer. Op de rijbande richting Alkmaar is in de tunnel een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstoken dicht en je hebt ruim drie kwartier vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer bij Muiden. En richting Amsterdam staat 3 kilometer tussen Kootwijk en Stroe. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Na balada A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa.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 Se eu te pego, que uh! uh! Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ah, ah, hein ah. Ah, ah, ah, ah. Ah,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 Yeah, I'm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 Die heeft al heel vaak opgetreden in de regio. In een paar keer in de patronaat en Een paar keer in Caprera. Will and the People met Lying in the Morning Sun. Ja. En daarvoor de Little River Band met Reminiscing. Jaapje was gisteren en vandaag op het Squip Park Voor de Cycling Zandvoort. Ja, ja, daar was ik bij. En uh, nou, dat evenement is denk ik nu al een beetje op zijn eind aan het uh, gaan. Maar uh, het was om. Uh, nou, wat was het?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 met de gedenk, waar, nou ja, is het al zo lang terug? Zes, ja, we, nou zo ja, lang, lang terug, ja. terug, maar goed. Maar dat was uh, die periode dat uh, um, uh, Kim Kramer hier uh, bij ons uh, in de uitzending telefonisch wat vertelde. En dit is haar tweelingzus en die vertelt dan iets over hoe zij het beleefd heeft en dat heb ik gisteren opgenomen. Dit is uh, cycling het Zandvoort...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 verder gaan spelen. Zo ja, van, we hebben het uh, wel uh, met z'n allen geflikt. Ja, precies. Ja. En, ja, um... Hoe zit het eigenlijk met je mentaliteit, als je ergens je tanden inzet, uh, laat je dan ook niet 1, 2, 3 los, ook met, uh, met dit verhaal? Nee, als ik ergens verga, ga, dan ga ik er ook voor. Dat had ja. ik nu eigenlijk ook onderweg, want het was een beetje van hoeveel rondjes ga je fietsen? 2, 3? Ik zei nou ja, we zien wel. Ik zal af en toe een seintje geven van nu nog één ronde.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 Van uh, Rupert Holmes met hem en we kennen hem ook nog van de Pina Colada Song. Uh, het is één minuut over half vier. Vaderdag is het vandaag. 2016 en 19 juni 2016. En uh, zo meteen gaan we verder met Cycling Zandvoort. Want Jaap Koper, die was er maar druk mee, dacht afgelopen 48 uur. Dit is Yellow Pearl.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 Ja, ik uh, zeer geslaagd. Dankjewel. Graag gedaan. Sun that makes the day That lights the way And oh, when that star goes by Is And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you stay. Do it, do do ja toen jij nog een klein jongetje was. Heel ah. erg lang geleden was dit een uh, groot hit. Zullen we je sterker vertellen? Ik was er nog niet eens. Dat was je er nog ah, niet nee, eens. Nee, dat was oh. in 1965 dit. Uh... Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan ziet het nog een jong uit uh, ja. veel je leeftijd. Ja. Barry Ryan niet. met uh, Eloise, met Bianca ervoor. Whose side are you on?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 Maar goed, we zijn op de helft van de race op dit ogenblik. En ja we zijn onderweg dus naar de finishvlag in Baku. Nog een aantal plaatsen te gaan voor vier uur. En een daarvan is Alan Walker met Faded. You are the shadow to my life. And not the star. film die heet Buster en uh, daar was dit een uh, nummer van Phil Collins, Two Hearts en daarvoor horen we Alan Walker met Vedit. Zometeen gaan we pop-up'en, maar eerst het nieuws en weer en stage Oracle met Stok. You kept me hanging on a string While you make me cry I tried to give you everything But you just gave me life. I ain't tripping I'm just missing you You know what I'm saying You know what I mean